Volgens de inspectie was er een tekort aan personeel... werden inhuurkrachten onvoldoende ingewerkt... en was er te weinig toezicht op het gebruik van niet-voorgeschreven medicijnen. De Syrische president Assad heeft de OPCW een alternatief geboden... om onderzoek te doen naar het gebruik van gifgas in de stad Douma. Hij biedt aan om 22 inwoners van Douma naar Damascus te brengen... waar ze vragen van de OPCW kunnen beantwoorden. Onderzoekers van de organisatie zitten al twee dagen in Damaskus... omdat ze geen toegang krijgen tot het nabijgelegen Douma, waar anderhalve week geleden vermoedelijk een gifgasaanval was. Een Nederlander is gisteren door de Duitse politie opgepakt... vanwege een gewapende roofoverval in Saarland in 2016... De man van 28 werd gesnapt tijdens een snelwegcontrole bij Passau in Beieren. Tegen de man was een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Hij moet ook nog een gevangenisstraf van acht maanden uitzitten vanwege diefstal. De Herman Brood Academie is verrast en geschokt... door het advies om de mbo-opleidingen tot artiest op te heffen. Volgens een adviescommissie zijn de kansen op een baan te klein... De onderwijsdirecteur van de Herman Brood Academie zegt... dat een mbo-opleiding voor artiesten belangrijk is... omdat anders alle talenten op het FV mbo worden gedisqualificeerd. Volgens haar komen de afgestudeerden goed terecht in de muziekindustrie... of stromen ze door naar het hbo. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen zijn er zonnige perioden met wolkensluiers. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de b verkeersinformatie Er staat nog één file op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Knopendrocht en Geldrop 4 kilometer met 40 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Na 60 jaar komt er deze week een einde aan de macht van de Castro's in Cuba. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Deze week wordt een nieuwe president benoemd. als opvolger van Raúl, de broer van Fidel Castro. Gaat er daarmee iets veranderen voor de Cubanen? En ook bij ons de huldiging van de landskampioen PSV. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Ja, we gaan eerst naar Eindhoven. Want daar is, is, zijn de fans nog in afwachting van de, uh, de PSV'ers. Corné Hendricks. Nou, jullie komen op het juiste moment, want daar is dan de schaal, de titel van PSV. Daar zijn de spelers, die staan nu op het bordes. De scène is nu in volle gang. Ik kijk in het lachende gezicht van Luc de Jong met naast hem Bart Ranselaar. Marco van Ginkel, de aanvoerder die zo belangrijk is, staat daar te springen. Ze vechten eigenlijk allemaal om de schaal. En aan de andere kant natuurlijk die duizenden supporters. Ruim 20.000 hier op het Grote Plein in Eindhoven. Ook die winkelstraten. ...staan helemaal voor en luister dit maar. Goeden, goeden, goeden, goeden. Dat zijn al die fans die uitzinnig zijn van vreugde. Uh, nu valt er ook heel weinig te zien, want er worden allerlei fakkels afgestoken. Dat gebeurt natuurlijk op zo'n moment. Er moeten een paar fakkels, zie ik hier voor mij, nu geblust worden. Uh, er is dus wat gedrang nu. Mensen die uh, rennen een beetje naar de zijkant. Ja, het is natuurlijk moeilijk ademhalen... als er allemaal tegelijkertijd allerlei fakkels worden afgestoken. Maar verder is het vooral springen, zingen, heel veel bier drinken... en die helden dan maar uh, aanmoedigen die nu op het podium uh, staan. 24 keer landskampioen PSV. En daar staan ze in Eindhoven. Ja, het uh, klinkt als een echte huldiging daar in Eindhoven. Um, komende woensdag komt er een einde aan de dynastie van de gebroeders Castro. Na bijna zes decennia onder de heerschappij van Fidel en Raúl... komt in Cuba een nieuw staatshoofd en een nieuwe generatie aan de macht. Maar zal dat ook een ander Cuba opleveren? We praten erover met Gert Oost-Indie, directeur van het Centrum voor Caribische Studies in Leiden. En vanuit de studio daar. En hier in de studio uh, Marije Oosterhek van de stichting Credit for Cuba. Dat is een stichting die zelfstandigen helpt een bedrijf op te starten. Welkom uh, allebei. Uh, meneer Oost-Indie, om met u te beginnen. Uh, een Cuba zonder castro's aan uh, de macht, dat is uh, toch bijna niet voor te stellen... Nou, het is ook niet echt nodig om je dat voor te stellen... want uh, Raoul treedt uh, dan terug... maar vervolgens blijft hij nog tot 2021 of zo... hoofd van het politiebureau van de communistische partij. Dus eigenlijk blijft hij ook gewoon lekker aan de macht. Ja, maar het is toch historisch ook, hè? Ja, natuurlijk. Het is, wel, het is wel een wisseling. Het is het begin van een wisseling. Het is ook onvermijdelijk. Hij is ook 86, hè, voor, voor de duidelijkheid. Dus als hij het haalt tot hij uh, tot uh, dan helemaal terugzet, dan is hij 89. Uh, en ja, dan is vanaf dat moment vooral de geest van de Castro's... die, uh, die blijft rondhangen, maar niet meer de Castro's zelf. Hoewel uh, tweede generatie, derde generatie Castro's zijn ook voldoende... hoor in de, in de politieke elite van Cuba. Ja, um, hij is 86, zoals u zegt, maar hij is niet ziek. Waar, waarom gaat hij weg? Waarom vertrekt hij? Nou ja, kijk, het is, ik denk dat hij toch ook wel heeft gezien... hoe dat ging bij zijn oudere buur, die toch te lang is blijven zitten... als het gaat om, om, om uitstralen van ik ben nog helemaal in control. Ik denk dat hij dat toch wel wat nuchterder is. Men zegt ook wel, toch ook wel wat meer zelfkritiek heeft. wat Minder heeft gedacht van zonder mij kan het helemaal niet. Het is gewoon een soort van verstandig beleid. En ze hebben natuurlijk de ze hebben heel erg goed gemanaged eh, terugtreden van, van Fidel. Hè. Iedereen... In, in de jaren negentig... Uh, toen het heel slecht in Cuba... waren toch heel veel Cubanen die dachten... Ja, zonder Fidel gaat alleen nog maar slechter... Uh -huh. Uh, er werd ook gedacht, ja, als Fidel omvalt... dan krijgen we een opstanden enzovoort enzovoort. Nou ja, wat ze heel goed hebben gedaan uh, in, de, in de jaren 2000... toen hij dan uiteindelijk Fidel langzaam zich moest terugtrekken... dat ze nu nou, hij komt terug en zolang doet Raoul het eventjes. En toen plotseling bleek Raoul, die zit er al een paar jaar, Fidel komt helemaal nooit meer terug. Heel goed gemanaged dat en dit hebben ze nu eigenlijk wel weer op een hele verstandige manier gemanaged. He, we weten al een paar jaar, hij gaat zich terugtrekken. Uh, er wordt dus niet zo erg bijgezet... dat hij natuurlijk eigenlijk toch gewoon mee blijft kijken... vanuit de communistische partij. Maar toch, het is een soort van manier... om, om, om, om het een beetje geruisloos te laten verlopen. Uh, ja, Marije Oosterhek, uh, u, u komt regelmatig in Cuba. Uh, uh, gaat het goed of gaat het juist slecht in Cuba? Uh, ik kom sinds uh, 1999 op Cuba en ik vind zelf dat het uh, slecht gaat. Slechter dan, uh, dan destijds. Er is dus, uh, nog meer schaarste dan er uh, destijds al was. Ja. Gebrek aan heel veel uh, producten, uh, gebrek aan uh, uh, ja, allerlei levensmiddelen. Uh, economisch gaat het uh, slecht. Maar het ging even beter, toch? Uh, toen er toeristen kwamen en het ja, internet ja. een beetje werd opengesteld. Ja, klopt. Ja, dat, uh, dat was ook het moment dat wij dachten van nou, nu gaan we daar uh, beginnen. Nu gaan we de inderdaad de ondernemers proberen te ondersteunen. Uh, dus het moment dat uh, Obama en Castro weer in gesprek raakten met elkaar. Toen uh, leek het even allemaal uh, ja, verder open te gaan. Uh, Obama heeft het uh, embargo wat uh, geprobeerd uit te kleden. En het aantal toerisme nam inderdaad toe. Uh, helaas is dat nu uh, ja, weer behoorlijk aan het, uh, het aantal toeristen behoorlijk aan het afnemen. Ja. Uh, Onder andere door een aantal aans, uitspraken van, uh, van minister uh, Trump... of van de, de president Trump, ja. die uh, gezegd heeft... dat uh, Cuba toch wel een erg gevaarlijk land is... en dat mensen vooral niet op vakantie moeten gaan naar, uh, naar, uh, naar Cuba. Maar even heel concreet, hè? Uh, economisch gaat het niet goed. Uh, ja. Er moet heel veel uh, voedsel geïmporteerd worden... maar ja. mensen verdienen ontzettend weinig. Dus, Klopt, ja. Wordt er honger geleden of wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Uh, ja, ik zie, ik zie van wel. Het is allemaal net, uh, net op het randje. Het is, uh, mensen krijgen natuurlijk eten op de bon van de overheid. Dat, is ja. ste dat wordt steeds minder. Uh, dat, wordt ook steeds min dat is steeds minder gevarieerd. Dus het is uh, zeer beperkt. Um, uh, dus, nou ja... Mensen, het is, het is net op het randje. Het is uh, genoeg. Dus mensen gaan niet dood van de honger. Nee. Uh, maar het is allemaal... Het is ik, voldoende ik vind, om in leven te blijven. Het, ja, daar komt, vind ik. Ik vind dat het daarop uh, op neerkomt, ja. ja. Heeft u wel eens gesproken met Kubanen... wat ze ervan vinden dat uh, Raúl Castro nu terugtreedt als president? Eerlijk gezegd niet heel veel. Want als mm -hmm. ik daar ben, is dat niet echt uh, een onderwerp... waar ik het uh, over heb met mensen. Uh, dus nee, nee. Ja. Ik, beperkt. Ja. Ja. Gert Oost-Indië, heeft uh, Raúl Castro iets betekend voor Cuba? Of, uh, of mag ik dat zo niet vragen? Ja, natuurlijk uh, is dat een de voor de hand liggende vraag. Uh, ja, hij heeft zeker wat ik, mo ik moet zeggen met enige, enige schroom hoor. Maar ik, ik herken ook niet helemaal het, uh, het beeld wat u schetst hè, van, van, uh, van die... Uh, zo extreme armoede. Ik, ik kom al uh, ja, vanaf 1981 op, op Cuba. Het, het was in de jaren 90. Toen was het echt dat je kon zien van, nu hebben mensen honger. Nadat de steun van de Sovjet-Unie wegviel. Ja, dus dus ja. na het uh, ineens storten van het Sovjetblok... dus ook in één keer hield de hulp uh, aan Cuba op. Toen pas bleek dat die hele economie één groot kaartenhuis was. Totaal vermomd ging helemaal nergens meer over. Ja. Toen was het heel erg. Wat je eigenlijk ziet, vanaf uh, eind jaren negentig... Uh, tot, nou inderdaad een paar jaar geleden... is het, nou niet crescendo, dat is veel te op positief gezegd... maar ging het wel... ...redelijk de goede kant op. Vooral, vooral in alle sectoren waar de staat zich wat minder mee bemoeide... ...om het even cru te zeggen. Maar economisch ja. bleef het uh, niet best? Nee, goed. Maar kijk, hè, van uh, het idee... kijk ...op het moment dat je gaat zeggen van mensen gaan net nu niet dood van de honger... ...dan moet je echt in andere delen van de wereld gaan kijken... ...en niet in Cuba. Uh -huh. Dus dat zou ik niet willen zeggen. Dat neemt niet weg hè, dat die uh, economie ontzettend zwak is... Uh, ...afhankelijk is... Van, uh, van importen van buiten. En heel ironisch, uh, naast toerisme... Waarvan, waarvan overigens toerisme uit Amerika ook helemaal niet zo belangrijk is... voor die hele economie. Maar uh, naast toerisme, de allerbelangrijkste uh, bron van inkomsten... is geld wat Cuban Americans naar uh, Cuba sturen. Ja, dat is heel erg ironisch. Dat zijn over het algemeen de hardste... Tegenstanders van het regime van de, van de Castro's. Maar dat zijn wel degenen die eigenlijk uh, uh, het overleven uh, veroorzaken. Hè. Die juist doordat ze nou hun eigen familie geld sturen. helpen dat die economie het toch nog een beetje draait. En maar nou het, nog even in twee zinnen ja. uh, de erfenis van Raúl Castro. Als... Nou ja, kijk, hij heeft, hij heeft dat laatste mogelijk gemaakt. Hij is veel flexibeler dan uh, Fidel geweest. Hij heeft dus meer ruimte geboden voor enig particulier ondernemerschap. Uh, dat heeft toch wel wat ge geholpen. Politiek heeft hij geen andere koers gevoerd dan zijn buur... en dat betekent gewoon repressie. Ja, uh, de grootste kans uh, om uh, hem op te volgen... Uh, wie is dat? Dat is vicepresident, president hè? Ja, Miguel Díaz de Canel uh, zou dat dan zeer waarschijnlijk zijn. Uh, opnieuw, het is, het is net het Kremlin uh, gesloten box... maar iedereen gaat ervan uit dat hij dat wordt. Ja, wat, wie, wie is hij... Nou, heel belangrijk van hem is dat hij na de revolutie is geboren. Dus dat is wat men dan hier een, een jongere generatie noemt, een vijftiger. Wat we weten is dat hij natuurlijk nooit erg ver buiten lijntjes heeft getekend. Want als je dat wel doet, dan heb je geen kans om hoog in die, in die, in die apparatie te, te geraken. De vraag is nu, als je eenmaal aan de macht is... Uh, wat gaat hij doen? Nou, voorlopig zit Raoul nog uh, in de top van de, de Communistische Partij... is dus eigenlijk nog wel wat belangrijker. Maar goed, we hebben het eerder gezien, namelijk in de Sovjet-Unie. Gorbachev was gewoon een kleurloze uh, uh, apparatschik. Die uh, is toen hij eenmaal aan de macht kwam... is hij andere dingen gaan doen. Je kunt niet uitsluiten dat uh, Dias Kandel zich ook zo gaat ontpoppen. Maar we hebben nog niks gezien om... Te, om om te verwachten dat hij dat gaat doen. Uh, Marije Osehek, hoe denken de Kubanen daar zelf over? Zien ze het ook als een generatiewissel? Een nieuwe generatie die aan de macht komt? Uh, nou, die, dat weet ik niet zo goed. Maar uh, wat ik wel weet... Of, uh, ik denk dat de veranderingen nog wel even op zich zullen laten wachten... mochten die er al komen. Dus ja. als Dias Canel inderdaad uh, de nieuwe president wordt... dan zal het nog wel even duren voordat hij daadwerkelijk dingen zal... Uh, gaan, gaan doorvoeren of veranderingen zal kunnen doorvoeren. Ja. Wat willen Cubanen? Meer vrijheid. Meer uh, eigen beschikking. Uh, zeker de, de jeugd. Die uh, kiezen er ook veel voor om niet meer te gaan studeren... maar prefereren, een, uh, prefereren om, een, om een eigen onderneming te beginnen. Ja. Omdat je dan meer zelf kan bepalen binnen de context van, uh, van Cuba, uh, wat, je, wat je kan doen. Ja, u, u helpt ondernemers, hè? Klopt, dat, uh, dat proberen we. Ja. <laughs> dat is nogal een uitdaging, maar we want, zijn er nog steeds. Want? Uh, de, officieel bestaat de private sector nog steeds niet op Cuba. Uh, dus je hebt de cuenta propistas. Dat zijn uh, mensen die voor eigen rekening een, uh, een, een eigen bedrijfje runnen. Uh, ze moeten op persoonlijke titel een uh, licentie kopen... om een beroep te uit, uit te kunnen oefenen. En dat beroep moeten ze uitkiezen van de lijst van vrije beroepen. Um, en die lijst, dat waren 201 vrije beroepen. En in augustus uh, heeft de overheid een stop afgekondigd. En hebben ze gezegd, dat ze, hebben ze min of meer toegegeven... dat ze fouten hebben gemaakt en dat ze de sector nu uh, willen gaan verbeteren. Uh, maar officieel, zoals ik al zei, bestaat de private sector nog niet. Uh, dus dat is best wel lastig om dan uh, ja, de ondernemers te proberen te ondersteunen. Want de overheid vindt het nog best wel een uh, ingewikkelde, ingewikkelde sector. Ja. En zij willen liever niet een hele sterke private sector. Want dat... Ja, kan dan oppositie creëren. Ja, Gert oost uh, uh, we moeten afwachten wat die nieuwe president gaat doen. Of dat hervormingen, veranderingen zal opleveren. Wat, wat moet er gebeuren om, om dat wel te laten gebeuren? Nou kijk, uh, wat Raoul al aan het doen was... Is toch een beetje eigen voor zijn geld kiezen. He, dat, dat oude systeem van die staatseconomie... dat werkte zo verschrikkelijk slecht. Dus hij moest wel openingen bieden. Uh, daar is hij ook wel... enigszins consistent in verder gegaan. He, het, het probleem vanuit... zeg maar vanuit een... Cubaans perspectief, een overheidsperspectief daar... is dat als jij meer vrijheid gaat geven... aan individuele ondernemers... dat dan onherroepelijk... de ene is succesvoller dan de ander om welke reden dan ook. En er ontstaan grotere inkomensverschillen. Ja, de mensen die in die particuliere sector werken... Uh, daar zie je ook gewoon mensen redelijk bemiddeld worden. Nou, dat is voor de meerderheid van de Kubanen... is dat pijnlijk om te zien. Ja. Uh, dus dat is één probleem. Uh, ze zijn heel sterk afhankelijk geweest nog van uh, Venezuela. Nou, dat is Venezuela zelf eens in elkaar gezakt. Hè. Dus dat Venezuela die, die gaf olie, geloof ik. Olie, ja, die uh, had eigenlijk uh, de rol overgenomen... wat vroeger het Sovjetblok deed. Hè. Ja. Hele goedkope leveren. Maar is die zitten over. nu zelf in, in ja. enorme problemen. Ja, ja, ja, ja. dus dat, dat is ook over... Dus de, kijk, er is geen ander alternatief... dan uh, aansluiting vinden bij de kapitalistische wereld. Ja, ja, nou, maar dan zakt en, de hele staatsindustrie van Cuba... zakt in elkaar. Ja, dat is het hele punt van... wat hebben ze dan, wat zijn hun selling points? Hè? Dat is toch gewoon uh, alles waar toerisme op uh, gebaseerd is. Uh, dat is het feit dat zij een bemiddelde... Uh, Cubaanse gemeenschap buiten het land hebben. Maar ze moeten ook andere dingen gaan vinden. En er zijn ja. enorme mogelijkheden voor alle duidelijkheid. Het land is, als je ziet naar energievoorziening bijvoorbeeld. Ongelooflijk achterlijk. Daar kan je in één keer een geweldige slag maken... met zonne-energie, windenergie enzovoort. Ja. De landbouw is volkomen verwaarloosd. Er wordt vrijwel niks geproduceerd. Het grootste gedeelte wordt geïmporteerd... van wat daar gegeten wordt. Hoeft niet. Het is een dun bevolkt land. Je kan heel goed dat opnieuw gaan opzetten. En daar zitten de mogelijkheden. En ook landen als Nederland bijvoorbeeld... zijn daar zitten eigenlijk ook wel een beetje op het vinkentouw om op te helpen ja. dat te gaan doen. Um. Marije Oosterhek, wat willen Kubanen zelf? Nog maar eens even de vraag. Ik, ik las in de analyse ja. velen willen eigenlijk vooral vertrekken. Of is dat te somber weer gesteld? Ja, ik, ik, er zijn mensen die graag willen vertrekken. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. Er zijn mensen die, die huizen, hun huizen verkopen. Om, om inderdaad naar Amerika te kunnen. Maar. Ja, ik ontmoet toch ook wel heel veel mensen die gewoon heel graag willen blijven. Kubanen zijn heel trots, die uh, houden van hun land. En uh, ze willen toch wel het liefst blijven en, en, en ja, een, een, uh, een vrijer land en meer mogelijkheden creë kunnen creëren. Ja, en dan inderdaad dus voor zichzelf beginnen... kleine bedrijfjes, uh, in het toerisme werken, dat soort dingen. Ja, ja het is niet uh, veel, veel werken in de, in de toeristische sector... maar er zijn ook zeker andere mogelijkheden. In de IT worden veel uh, bedrijfjes opgezet. en Cubanen hmm. uh, zijn uh, zeer creatief en, uh, en inventief. En er zijn uh, best wel mooie ontwikkelingen op, uh, op IT-gebied en, uh, en tech. Ja. Ja. En wanneer gaat u weer terug? Ik ga 2 mei weer. Mee. Dat ja. is al heel snel. Ja, ik ben er dan, dan regelmatig. Dan zit er een nieuwe president. Als ja? het goed is. Ja, ja. Oké, okay, uh, hartelijk dank uh, Marije Oosterhek en uh, Gert oost voor jullie bijdragen. Uh, we gaan terug naar Eindhoven. Waar de huldiging van PSV in volle gang is. Corné Hendricks. Ja, het is er niet minder luidruchtig op geworden zoals je wellicht kunt horen. In Eindhoven, in het centrum daarvan. De huldiging in volle gang, inderdaad. Is hij nu vooral de technische staf het podium opkomen met daarin in het midden natuurlijk Filip Koku. Drie keer kampioen in vijf jaar tijd. Wat een geweldige prestatie. Zeker ook als je je bedenkt hoe het aan het begin van het seizoen was. Dat debakel in Oost-Kroatië. De uitschakeling in de Europa League tegen Osijek. Nu de vrouwen op het bordes. Die uh, mogen ook even wat selfies uh, nemen. Dus alle telefoontjes even de lucht in. En zojuist was het mooi met al die spelers die elkaar gingen toezingen. Marco van Ginkel zong Bart Ramslaar toe. Bart Ramslaar op zijn beurt weer bijvoorbeeld Luc de Jong. En Luc de Jong is de man die ik uh, een paar minuten geleden... voordat ze toezien aankwamen even, even sprak. En met name over zijn hand. Hè? Want uh, hij liep een handblessure op gisteren in die wedstrijd tegen Ajax. Nu is een stuk beter op dit moment. Hoe ja, komt dat? He? Ik denk door de, de pijnstelers, denk ik. Oh, ja. Hoeveel pils krijg je op in een anderhalf uur? Uh, ik ben meer van de Wodka, dus ik ben niet zo van de Pils. Maar uh, nah, het, het gaat goed. Ik, heb, uh, ik ben met de ziekenhuis geweest vandaag en uh, het is een beetje uitgescheurd. Maar op dit moment is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste dat we gewoon gaan feesten met z'n allen. Je hebt dit vaker meegemaakt. Was het nu anders dan anders? Of uh, gewoon weer hetzelfde en geweldig? Elke keer blijft hetzelfde. Elke keer, uh, elke keer blijf je kip van hebben. Dit is... Waar uiteindelijk het hele jaar voor strijd met z'n allen om, om dit soort momenten mee te maken. En, en dat probeer je elkaar ook duidelijk te maken. De jongens die het niet meegemaakt hebben aan het begin van het seizoen te zeggen van... Als je kampioen wordt, dat is echt een geweldig gevoel wat er is. Ja, dat was Luc de Jong. Wat was hij toch belangrijk dit seizoen uiteindelijk voor PSV met zijn 12 doelpunt. Het feest in Eindhoven gaat ondertussen gewoon nog door. Hoewel ik aan de overzijde, daar in die winkelstraat, wel wat mensen zien die al... Uh, weg. Nou ja, vluchten wil ik niet zeggen, maar in elk geval wel weggaan. Misschien voor de drukte uit. Hier in Eindhoven gaan ze voorlopig nog wel even door. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Ja, van Eindhoven gaan we toch nog even naar Japan. De droom van Shinzo Abe om de langzittende premier van Japan te worden, dreigt in duigen te vallen. De premier wordt geplaagd door schandalen en beschuldigingen van vriendjespolitiek. Dit weekend zijn tienduizenden mensen in Tokio de straten opgegaan om het aftreden van de premier te eisen. Te gast, Japanoloog Rogier Busser, verbonden aan Universiteit Leiden... en de Haagse Hogeschool. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat maakt dat Shinzo Abe zo in opspraak is geraakt? Um, nou ja, zoals u eigenlijk al in de inleiding aangaf gaat dat eigenlijk vooral over een nieuw schandaal dat nodig is uh, komen bovendrijven. Um, en daarnaast denk ik dat het ook wel te maken heeft met een zekere mate van uh, vermoeidheid uh, onder de Japanse uh, bevolking of uh, binnen het electoraat met zijn uh, vorm van bestuur. Ja, je zit er al lang aanleiding... Hij zit, er al, hij zit er al lang um, bijna ongebruikelijk ja, lang uh, naar Japanse begrippen um, hij heeft natuurlijk veel uh, steun gehad, zeker in het begin en ook veel succes in zijn economisch beleid althans, dat wordt toch wel gepercipieerd door velen als, um, als heel erg um, um, positief, maar nu spelen er eigenlijk een aantal dingen, wat, wat uh, schandalen waar hij trouwens niet direct persoonlijk gewin van, uh, van trekt, maar waar hij toch vooral zijn achterban of zijn vriendjes uh, of zijn indirecte vrienden helpt ja. um, daarnaast speelt er ook een, een kwestie dat um, er een stuk is verschenen... van een voormalige premier. Um, een interview um, die afstand van hem neemt. En dat heeft ook alweer te maken met, laat ik zeggen... de nucleaire politiek die um, Abe voert. Ja. Um, zoals u misschien weet, um, is er na de um, ramp in 2011... in het noorden van Japan in Fukushima... een beleid uh, gevolgd om al die kerncentrales uh, stil te zetten... stil te leggen. En daarna heeft uh, Abe en uh, zijn partij... Toch weer ervoor gekozen om die centrales weer langzaam op te starten. En daar zijn ook heel veel mensen op tegen. Dus ja. je ziet dat eigenlijk verschillende groepen nu ja, tegen hem in het geweer komen. Ja. En uh, die schandalen, wat is, wat is het belangrijkste wat hem nu in de problemen brengt? Eigenlijk het jokken over de schandalen. Dus op Aha. zich zijn de vergrijpen niet eens heel erg groot... maar hij heeft geprobeerd om ministeries onder druk te zetten... om bepaalde documenten te corrigeren... zodat niemand dat dan meer zou kunnen zien wat er precies is gebeurd. En die dingen keren zich nu al tegen... omdat dat ook wel een beetje een rode draad... of in ieder geval een, ja, een rode draad zijn carrière... is misschien te sterk, zeg maar ja. een aantal keren is voorgevallen. Ja, hij, inderdaad. Hè, het is niet de eerste keer dat hij in opspraak of in moeilijkheden komt. Uh, acht u de kans dat, dat hij nu inderdaad op moet stappen? Uh, dat uh, ja, dat dat van de zomer dat dat wordt overgenomen, dat zou heel goed kunnen. Ook omdat er binnen de regeringspartij, binnen de LDP, een aantal andere sterke kandidaten lijken te zijn die ook wel van hem af willen. Dus dan, uh, dan wordt hij gedwongen om af te treden deze zomer? Ja, dan zal hij waarschijnlijk binnen de partij niet worden herkozen als partijleider. En dus ook niet voor de volgende verkiezingen kunnen opgaan. Ja. Maar er zijn nog een aantal scenario's denkbaar. Hij zou net als hij eerder heeft kunnen doen vervroegd verkiezingen kunnen uitschrijven. Um, het is ook onduidelijk of zijn partij hem dat nu nog zal toestaan om dat te doen. En het is ook onduidelijk hoe een aantal ja, andere topfiguren in de partij um, uh, zich de komende maanden gaan gedragen. Ja, en hoe lang is hij dan aan de macht geweest? Hij is sinds 2012 aan de macht... Ja. Uh, ja, en dat is lang voor Japan. Ja. In Japan zie je eigenlijk dat er heel weinig uh, premiers uh, echt lang uh, regeren. Um, heel vaak regeren ze maar enkele maanden, een half jaar of een jaar. Mm -hmm. Het is ook wel een kwestie van, um, dat de hele elite van de partij... Ja. Nou ja, het premierschap of een ministerschap wordt gegund. Dus dat het min of meer als een roulatiesysteem wordt gezien. Ja. Um, men was wel blij, juist met uh, Abe, toen hij uh, werd gekozen... ook op basis van een sterk, laat ik zeggen, een persoonlijk programma... dat hij voorstelde, vooral om die economie toch weer nieuw leven in te blazen. Um, omdat men juist daarvoor veel nou ja, instabiele, kortzittende premiers uh, had gehad. Ja. Heel kort nog even, is, biedt dit ja. grote kansen voor de, uh, de oppositie? Uh, is dit slecht voor de regeringspartij? Uh, dit is sowieso slecht voor de regeringspartij. Of het kansen biedt voor de oppositie is een hele lastige vraag, omdat die op het ogenblik heel erg verzwakt is en heel erg verdeeld is. Dus het lijkt eerder dat er voor andere uh, kandidaten uit de LDP, en dan bijvoorbeeld de zoon van voormalig premier Koitsumi, die zo'n fel interview heeft gegeven um, uh, uh, over Abep, pas, dat dat een van de kandidaten zou zijn die naar voren zou kunnen worden geschoven. Of de huidige uh, minister van Buitenlandse Zaken. Um, of op korte termijn die oppositie zo goed zou kunnen reorganiseren... en sterker tevoren zou kunnen komen, dat is, een, dat, is, dat is maar zeer de vraag. Hartelijk dank voor uw uitleg, Rogier Busser. Graag gedaan. En tot zover Bureau Buitenland. Straks in Kunststof ontvangt Jelly Brouwer... de art director van de Volkskrant, Jaap Biemans. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Dorold Negens. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijverlanden in Portugal. was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat staat in een voorlopig inspectierapport. dat in handen is van RTL-nieuws. De medewerker van 25 werd in februari vorig jaar met een schaar neergestoken. door een patiënt die Rita Lin had gesnoven. De Syrische president Assad heeft de OPCW aangeboden. om 22 inwoners van Douma naar Damascus te brengen. Daar zouden ze dan vragen van de organisatie kunnen beantwoorden. Onderzoekers van de OPCW zitten al twee dagen in Damascus, want ze kunnen niet naar Douma... waar anderhalve week geleden vermoedelijk een gifgasaanval was. Diana Matroos wordt namens de VPRO-presentator bij Buitenhof. Het wekelijkse interviewprogramma van Avrotros, BNN, Vara en de VPRO op de zondagmiddag. Ze is de opvolger van Marcia Luijten... die een biografie schrijft over koningin Maxima. Matroos blijft ook werken voor BNN Nieuwsradio. En in Eindhoven juichen momenteel tienduizenden fans PSV toe met het behalen van de 24 e landstitel. De selectie is na een rit op de platte kar vanaf het Philips Stadion. een half uurtje geleden aangekomen op het Stadhuisplein in Eindhoven. Op dat bomvolle plein lieten de spelers de kampioens gaan zien aan het publiek.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 NTR Dames en heren, goed avond. Onze gast is voor zijn werk als art director van Volkskrant Magazine... genomineerd voor een van de prestigieuze lampen... die morgen worden uitgereikt in Amsterdam. En eind februari verschenen zijn postzegels. De ultieme erkenning van zijn vakmanschap. En hoe moeilijk kon zo'n postzegel zijn? Nou, nogal moeilijk dus. Hier is Jaap Biemans Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Jaap, is het eigenlijk toeval dat je twee keer met een seksueel getinte cover een prijs won? Die is, ja, je ik niet echt aankomen, die vraag. Nee, dat dacht ik wel. Uh, dat weet ik niet. Dat zou, je, dat zou je aan de jury moeten vragen. Maar... Nou, maar daar heb jij vast al een hele ideeën over. Even de covers beschrijven. Die ene voor Vrij Nederland, ja. is alweer een aantal jaren ja. geleden. Ja. Uh, waren het nu borsten of billen? Dat bleef onduidelijk. Ja. Dat nou, iedereen weet nu gelijk nummer, waar was het, het zomernummer. Ja. En was een verhaal over seks of een heel themanummer over seks? Ik weet het niet meer precies. Ja, Jij nog? Nou, die, die, want ik werkte niet voor Vrij Nederland. Maar die, de hoofdredacteur vroeg of ik hun cover wilde maken op dat moment. En ik was toevallig in het pand. <laughs> dus Jij liep daar rond? Ik liep daar rond. Ik maakte Hollands diep. Dat is weer een andere ja, ja. culturele glossie. En, uh, uh, dus hij vroeg dat. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Hartstikke leuk. En uh, Het probleem was dat het heel kort moest. Ik had maar heel korte tijd. En, dus dan vallen er al heel veel dingen af. Een ingewikkelde shoot kun je dan al niet verzinnen. Dus toen moest ik het met stokbeeld doen. En uh, toen op een gegeven moment had ik, ik had een, uh, een foto en daar zoomde ik op in. En toen dacht ik: van, dit werkt wel heel vreemd. Want ik zie nu zelf niet meer of het of billen zijn. En weet je, dan zet je dat op de cover en dan is dat. ja, dat ziet er heel raar uit. En tot mijn verbazing ging Vrij Nederland daarmee akkoord. Overigens was het ook wel, ook wel Hoezo, heel veel. Hoezo was jouw jou verbazing? Nou, ik dacht dat gaat. Uh, te expliciet. Ja, dat gaat ja, drie ja. stappen te ver. Hm. Maar het grappige daarvan was dat ik het pitchte met nog met een ander idee. En dat ging ze waarschijnlijk was dat, ging dat nog veel verder voor ze. Uh, dat was een foto van Erwin Olaf. En dan had je een hele strakke spijkerbroek. En dan zag je uh, ja, de piemel hard in die spijkerbroek zitten. En ik vond dat een hele grappige cover, omdat de, uh, de ondertitel bij Vrij Nederland was toen Leven de Inhoud. Oh god, ja. Dus, uh, ja, nou ja, dus die wilde ik ook laten zien, ja. mochten zij kiezen. Sterk beeld erbij. Ja, sterk be leven de inhoud. Leven de inhoud. En uh, het is zomer, het is seks. <laughs> ja, ik dit. En we hebben humor. Daar word, ja, en daar word je blij van. Maar uh, dat wilden ze niet. Nee, dan streep meestal bij zo'n pitch is het zo: dan strepen ze de meest uh, extreme er af. En dan blijft de andere over. weet jij uit ervaring. Ja, en dan, maar in dit geval was dat dus ideaal, want dat was dus die borsten ja. En uh, ja, die schip was ook best wel. Uh, revolutionair voor Vrij Nederland. Uh, ja. Ja, in elk ja, het geval. werd overigens ook het best verkochte nummer van dat jaar. Kijk, aan ja. jou hebben ze wat. Ja. Wou je hiermee maar zeggen. Ja. Maar goed, je vond hebben daar nooit mee Welke prijs kreeg je daar toen uh, voor? Uh, de Mercure. De Mercure. Ja, dus... En toen kreeg je volgens mij nog een keer een Mercure. Dat was in samenwerking met uh, Paul Vase En dat was het themanummer Fox oh, Magazine uiteraard. En dat, dat ging dat over... Ja, was ook seks. Wat, ja. wat mannen willen. Ja. En toen had je een blote buik ja. als beeld. Een navel. Een navel. Ja. Ook onduidelijk van wie of wat. Ja een platte buik als dat, was een ja. mannennaaf. Nou ja, dat wist je eigenlijk... Nee, nee, het was een vrouwennaafel. Uh, nou ja, dat uh, maakt niet we uit. Ik weet niet, niet uit. een, een Ik naaf. Een, navel. een navel. Die, uh, die navel die stond midden op de cover en ik vond het intrigerend beeld, maar uh, als start. En, maar het moest nog afgemaakt worden. Dus toen dacht ik van, nou, uh, ik stuur dit naar Paultje, kijken wat hij daarvan kan Zijn maken. Zijn nou, naar ja, en ik bedoel natuurlijk gewoon Paul. Paul Fase. Paul Vaassen. Uh, Maar die, die, wij kennen elkaar uh, op werkgebied redelijk goed. Dus ja. uh, dan is het heel fijn om af en toe te sparren. Uh, om dingen te laten zien. En we zeggen elkaar de waarheid daarover. En dat is heel belangrijk. Want dat uh, gebeurt niet zo heel veel. Uh, dus ook, weet je wel, als je iets echt kloten vindt... of dan uh, zeggen wij dat ook tegen elkaar. Mm -hmm. uh, dus ik stuurde dat naar hem. En hij had binnen vijf minuten stuurde die, die cover terug... <laughs> En toen dacht ik meteen, nou, dit is goud. Ja, dit, is... dit is hem. Ja, ja Zoals uh, Paul, ik citeer nu Paul Fase zelf. Die had een mannetje erbij getekend met een kloppende tampeloer. <laughs> ja. Kuffer was klaar, niks meer aan de hand. Ja, doen. zo kijkend naar die navel. En dan uh, onder stond iets van... Uh, het grote seksonderzoek, ja. ik weet het ook niet meer precies. Nou ja, in elk geval wilde je wel even binnen in het blad kijken. En ja, dat is toch nou, eigenlijk nou, wel de weet je niemand, ik, ik, ik had ook zo'n cover nog nooit gezien. Dat je een combinatie van, met, een, met een lichaamsdeel... en dan zo'n grappige tekening erbij... Weet je, het, het, het, het maakte je in ieder geval aan het glimlachen. Ja, ja. ja nou, en werkt, dat hebben heel uh, veel covers uh, hebben dat niet. Dus, en deze had dat wel. En, uh, maar dit was trouwens geen Mercure, maar deze is in New York uh, genomineerd. Oh, echt voor nog de Nog beter. Ja, voor de Nog big groter. Dat was wel nog echt meer een, uh, geld? Ja. Toch? Nou, nee, nou ja, nee, dat is een misstand. <laughs> ja, dat is een misstand. Ja, niet meer. Geld. Nee. Je bedoelt als je een award wint dat je ja. daar geld van krijgt? Nee. Gewoon dat, de eer. Ja, dat is het. Ja. ja. Een warme hand en uh, je staat in het boek. En, uh, en daar stond te doen. Dat is, maar, dat is en ze prima. zien er heel lelijk uit, het is hè, echt, die prijzen. Ja. Ja nou, ja, nou. Ja. Ik vind De Lamp nog het mooiste eigenlijk. Het is ook heel zwaar. Van Arrestien, die, die ja, is morgen. Daar ben je nu voor genomineerd. Ja, en dat die krijg je heel misschien morgen. Dus daarom zeg je op voorhand dan maar dat je het niet in elk geval heel mooi vindt. Ja. ja. <laughs> uh, nou, en nu voor VK uh, Magazine. Dus ja. jouw blad. Ja. Uh, ja. Afgelopen zaterdag. Ja. Een enorme stunt. Je had namelijk tien verschillende covers laten ontwerpen. Mm -hmm. En uh, je had er zelf ook een ontworpen. Ja. Samen met uh, Anna met uh, Klossen. Kiosse is dat. Kiosse, sorry. Kiosen, ja. Ja. Uh, maar opnieuw, wat zijn het? Billen? Ja, oh, zo ja. Eigenlijk wel nou, ja, een dat beetje een verwijzing wel... naar die borstenbillen zeker. van Vrij Nederland. Ja, nee, je hebt het helemaal gelijk. Ja. Dit is een, uh, een variatie op het thema. Ja, Biemans. Ja. Het niet. <laughs> ik heb een lijn daarin, denk ik. Ja, nee, dat is zeker waar. En, uh, Design uh, is about kicking ass and not kissing ass. Ja, dat is, een, dat is een lijn die ik dan heb. en die, uh, uh, ik, Als ik dan een presentatie of een lezing geef... dan uh, is dat een beetje mijn uitgangspunt. Hè? Dat je altijd een stapje extra moet zetten. En dit klinkt dan wel lekker in het Engels. Maar ik, ik dacht, als ik, die, uh, als ik die regel op de cover zet bij die billen... want die billen die zien er ook heel ver vervreemdend uit. Hè? Mm -hmm. Er is heel erg op ingezoomd. Dat wordt een beetje saai. En dan ziet het eruit als een tegeltje op Instagram. Uh, dat is een beetje soft. Dus toen vroeg ik dat aan Anna. Of zij daar iets van kon maken. Nou, Anna is een enorm talent. Komt uit Duitsland. Is net aangenomen bij uh, Wieden Kennedy. Wieden Kennedy. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. En die, zij maakte daar ook weer een hele leuke typografische vondst van. Hè? Door een woordje door te strepen. Dus nee, ook met die was ik uh, zeer verguld. Eigenlijk. En dat is een understatement. En het allerleukste was nog dat ik tussen al die andere covers zat... Uh, waar ook echt mijn idolen uh, zaten. Ja, want mij... even, leg het even uit. Want nu is inmiddels nou. wel ongeveer duidelijk... we hebben ze straks nog uitvoerig over... Ja. wat een art director uh, doet. Yeah. Maar dit, dit was eigenlijk wel de ultieme <laughs> droom voor Ja Biman, Dit was een verantwoordelijk director. Verantwoordelijk voor dat VK-magazine... Ja. Want je hebt dus... Um... Het VK Magazine wat dus op zaterdag komt. Ingevouwen in de Ja, daar krijg je de krant bij. Mm -hmm. Dat is dan <laughs> ja, ja. Dat is wel aardig. Hè. Dan mm -hmm. lezen ze die ook nog een keertje. En uh, uh, dit, was, dit was een ideaal nummer voor mij. Het uh, designnummer. En wij doen daar nou vaak wat speciale dingen mee. Op designgebied of op ontwerpgebied. En uh, nu was het dus... Ik als art director die aan... In, uh, nu dus negen andere art directors vroeg... Wil je voor mij een cover ontwerpen met als onderwerp creativiteit? Dat was het. Dat onderwerp was, is simpel. creativiteit. Ja, dat was samen met uh, ADCN hebben we dat uh, op, uh, op touw gezet. Uh, en we wilden daar een extra dik nummer van maken. Hè. Dat is ook veel meer pagina's dan uh, normaal. Mm -hmm. En uh, dan rol je van het ene in het andere. Hè. Dus je vraagt op een gegeven moment je, je vraagt iemand en dan denk je van nou. Misschien kunnen we een split run cover van maken. Hè? Dus dan uh, vragen we, gaan we vier verschillende mensen vragen. Dan brengen we vier verschillende covers uit. Dat vier worden er zes. En dan uh, worden het er zeven. En dan op een gegeven moment zit ik thuis. En dan denk van nou, waarom, waarom bel ik Wim Krouwel niet? Weet je wel? Ja. De grote Wim ja. Krouwel nou ja. En als ik het nu niet Inmiddels 90 90 jaar. En uh, de koning van Nederland op grafisch gebied. En uh, hij zei nog ja ook. Dus, dus uiteindelijk ben ik, uh, heb ik uh, tien, ja, waarvan ik er dan één heb gemaakt... heb ik negen knallende covers door echt legendes en uh, grote talenten. Internationaal ook. Internationaal, ja. ja. En ja. die kun jij behoorlijk makkelijk uh, benaderen... De, uh, ja. omdat jij cover junkie bent, ja. also known as. Ja, <laughs> ja. In, ja inmiddels internationaal ja. bekend. Ja, in de 2000, online wereld. Wanneer ben je begonnen, 2000 nou, ik denk een jaartje of tien geleden. Ja, 2000... Nou, nog niet eens. Of wel eigenlijk. 2000... Uh, nou... Nou ja. Het voelt al heel lang. Ja. Maar nou, een jaartje of tien, denk ik. En dat is gegroeid uh, enorm in die, al die jaren. Uh, het is een beetje een niche. Hè. Het, het, het is voor ontwerpers, voor art voor uh, fotografen ook en illustratoren. Over de hele wereld. Blademakers die, uh, uh, die zien daar het werk wat er gemaakt wordt. De leukste en de mooiste of de meest intrigerende dingen... die pik ik eruit en die post ik. Iedere dag, hè? Uh, ja, een ja nieuwe cover. Zeker bijna iedere dag. Nou ja, sowieso iedere dag. En dan heb, op alle platforms. Dus dat begon met een eigen website. En dan breid je dat uit naar Facebook en naar Twitter. En nu is Instagram heel hot. Dus ja. uh, dan bedien ik dat publiek ook wat daar zit. En uh, daar is het ook eigenlijk het best voor geschikt. Voor op Instagram. Hè? Het, is allemaal een beetje... het gaat om plaatjes. Ja, ja. Terwijl je een man van de print bent en dat ook enorm ja, verdedigd. maar ja. het versterkt, wordt natuurlijk enorm versterkt. Ja, ook. daar geloof ik dus in. Hè. Het is, ik, ik, dat hele print is dood, dat, daar moet je, mij, moet je bij mij niet mee aankomen. Heel goed. Ik, uh, ik geloof ook echt in de combinatie. En uh, de, de voordelen van print, en de voordelen van uh, internet, online, uh, social. Dat kan elkaar allemaal versterken. En uh, het, zal elkaar, het moet elkaar niet in de weg zitten. Dan doe je iets niet goed. Maar goed, je had dus afgelopen zaterdag... tien verschillende uh, covers. Ja. Tien verschillende ja. bijdrags. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want ik dacht even dat het per stad verschilde. Ik kreeg nee, die ja. van Wim Kraul in ja. Den Haag. Maar... Ja. Vrienden... Ja, buurvrouw had een andere? Ja, nee, nee nou, dat weet ik eigenlijk niet. De buurvrouw oh. heb ik nog niet gevraagd. Maar ja. Vrienden in Amersfoort kregen Erik Kessels. Vrienden ja. in Amsterdam kregen... Ja. Uh, even mm. kijken. Truly, ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik, Dat dacht ik dus ook, dat het per stad zou verschillen. Want ik heb het één keer eerder dat gedaan bij Vroegstrand Magazine. En toen had elke stad had een andere cover. Uh, dat is natuurlijk minder leuk, want dan heeft de hele wijk heeft dezelfde. Uh, maar dat was dus nu anders. Dus ze hebben, hebben bij de drukkerij hebben ze het gewoon gehusseld door elkaar heen. Dus dat, dat wist ik ook niet. Dat, was dat een, wist een welkomen, niet? Nee, dat was een welkome verrassing. Dat mag verrassing. wat kosten ook trouwens. Want dan moet je een speciale husselmachine voor je <laughs> ja, krijgen, toch? ja, of een stagiair die je die ja. aan het werk stelt <laughs> om, uh, om die dozen door elkaar te gooien. Ja, maar nee, dat was een, uh, voor mij ook een uh, leuke verrassing. Goed. En op Twitter vandaag uh, mensen mogen ruilen. Hè? Ja, met ja, elkaar? Zeker, zeker. Ook met jou? Als, ook met mij. Weet je. Laat weten <lacht> welke je wil. Het is niet zo dat ik heel veel over heb. Maar als mensen gaan ruilen, dan uh, ben ik daar erg voor. Ja. Ja. Welke vind je zelf het nou, meest geslaagd? Het best? Ja, weet, Ik vind dat heel moeilijk. Ik, omdat het, ik ben heel blij met de serie. Dat ze, als serie is het uh, te gek. Weet je wel, het werkt. Um, en afzonderlijk ja, ook wel eigenlijk. Het is natuurlijk ook een enorm risico wat je neemt. Omdat je... Kijk, je kan een legende uit New York vragen om iets voor je te maken. Vervolgens valt het tegen. Wat doe je dan? Ja, ja dat, ja, dat, ja, dat is vreselijk. Ja. Ja. Nee. <laughs> maar uh, dat was. Uh, ja, dat was. Een, nou, niet. Het viel niet heel tegen. Maar ik moest wel wat dingetjes aanpassen. En dat ging uiteindelijk heel erg gladjes. En uh, ik vind Richard Turley met die. Uh, ja, de, wat je ziet is een naakte man die voor overgebogen. Zijn hoofd in zijn aard stopt. Ja, ik kan ik niet alles uitleggen. neem ik aan, hè? Ja, het is behoorlijk Photoshopt. En dat heeft hij opnieuw laten heeft hij helemaal opnieuw laten doen door iemand. Dus het is ook een uniek beeld. Het is een ongelooflijk sterk beeld. Ja. ja. Toch? Ja, ja. En dat is een van jouw helden. Hij is de art director van Bloomberg Business? Nou, dat was hij tien jaar geleden. En hij heeft toen dat blad opnieuw om de kaart gezet. Het ja. nee, was een, een blad voor witte mannen van 50, zakelijk... Heel serieus. En toen kwam hij. Uh, hij heeft toen ook een pitch gewonnen voor een restyling. Ze hebben hem aangenomen, want hij komt uit Engeland. En ja, wat hij deed, dat, was, uh, dat viel enorm op. Dat was bijna revolutionair, wat hij deed met covers. Dat waren, uh, die covers die kwamen op donderdag uit. en de, nou, Ik zal niet zeggen de wereld zat op te wachten... maar de grafische wereld zat wel te wachten op ja, van wat, wat, wat hey, hij nou nu weer... En dat, hij, kon, hij kon van de meest saaie onderwerpen, ik kan me er één herinneren over de eurocrisis. Nou, saaie onderwerp kun je gewoon nee. niet hebben. Nou, daar maakte hij gewoon een hele grappige cover van. Wat dan? Uh, dat was dan, ja, moet ik het eens uitleggen? Wat je zag je was. Ik wilde niet gaan tekenen, dus. Ja, voor, maar dat ja neer, nee, daar slaat ik niks op. <laughs> maar je, wat je ziet is een oranje cover en daar staat een roos op getekend. Weet je wel waar je op schiet. Ja, ja. En daar staat dan op uh, een hele kleine typografie. Uh, uh, Euro, Eurocrisis relief of zo staat er op of Eurocrisis uh, uh, vraagteken. en dan staat er onder één plaats dit magazine op een, hard, uh, on, op een harde ondergrond twee uh, ga erachter achter zitten of zoiets uh, en drie uh, sla je hoofd drie keer heel hard en dan op die roos wow. weet je wat ja. dus dat hij vraagt om een interactie op die ja. cover dat is natuurlijk al uniek. Ja. Het gaat over een heel saai onderwerp. En je moet erom lachen. Een hele mooie vondst. Ja, dat kan om... ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja. Ja, en dit beeld is natuurlijk ook. Omdat het zo naar is. En ongemakkelijk, ja, ongemakkelijk. ook. Zei iemand vandaag ja. op internet. Ja. Van, ik wil hem niet. Ja. Ik wil hem inruilen. Ja. En ik wil er een andere voor. Ja, hier ligt hij. Ja. Hij is super ongemakkelijk. En het hele leuke hieraan vind ik ook. Want die, ze hebben er ook allemaal een stukje bij geschreven. Waarom, waarom ze dit gemaakt hebben. Maar hij neemt hier dan ook nog een soort van de draak... of hij, hij steekt de draak met, uh, met Apple en al hun ontwerpideetjes. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat ja, vind ik nee, dan ook leuk. Dat is een heel mooi ja. beeld. Dan is er ander groot nieuws voor jou, want uh, oh. PSV. Oh ja, kom ik, er maar in, ja. <laughs> ik dacht, hij heeft zijn shirt nee, aan. Ja. Je was er niet bij gisteren in het nee, stadion. Nee. Je zat gewoon op de bank, maar wel met je PSV-shirt aan. Zeker, hè? ja. En dan natuurlijk niet... Uh, ja. Ik zat en? overigens te kijken, wilde ik via Ziggo kopen. Maar dat lukt even niet met Ziggo. Oh, nee. Oh, nee. Uh, bellen, nee, het is te druk, meneer. Er zijn te veel mensen die nu uh, willen inloggen. Uh, uh, jammer. Maar jij had zo'n mooie het aan, toch? Het shirt, het ja. Het shirt, ja. Toen heb ik een, ja, ja, ja. Ik heb, een, uh, een ik heb er een paar. Ja. Hoeveel nee? heb je er? Nou, ik, het is begonnen met... Uh, toen ik bij Nieuw Revue werkte, kreeg ik als afscheid een shirtje... gesigneerd door Willy van der Kuilen... Echt? Ja, ja, ja, zeker. Mijn grote held. En, uh, en uh, dus ik, Af en toe op Marktplaats... dan kan ik, me niet, ja, kan ik het niet weer staan om er een aan te schaffen. Hmm. Het zal heel eerlijk zijn. Het maar is wel dat, een jongensdingetje. Maar ja. dat logo? Ja, van PC. Ja, Wat vind je daarvan? Vlaggetje en dan van die ja, vind ik snelle letters. Je vindt het fantastisch. Ja? Ja, het van is, wie is het eigenlijk? Weet ik, weet ik, niet, weet ik niet. Het is niet uh, vanaf het begin, dit logo. Dat weet ik wel. Dus het begon ooit volgens mij ook echt met een gloeilamp. Oh ja? Ja, ik kan me iets van herinneren. En uh, wanneer, dit is, wanneer ze dit hebben uh, geïntroduceerd, weet ik niet. Maar het, al zo lang als ik, uh, als ik leef in ieder geval. Is en, al heel lang. Ja. Maar, even, maar als je het nu over logo's hebt. Ja. Hè? Ajax. Ja. Dat wat is je al het zeggen? allerlelijkste logo wat er maar bestaat. <laughs> nou, krijgen we het ja. hoor. Nee, nou, maar, wat is er zo lelijk aan nou, logo daar is, uh, Je mag alles zeggen. Nou, Weet je wat, wat, wat ik zo jammer vind? En dat is ook een beetje een, een, een, een teken van deze tijd. Ajax had natuurlijk een prachtig logo. Mm -hmm. hè, met die god, die god, Griekse god. En dat was fantastisch getekend. En Er zat charme in, er zat sfeer in, er zat historie in. En dan op een gegeven moment uh, beslist een bestuurslid of iemand... Ik weet niet waar dat dan vandaan komt... We gaan dat modern maken. Hedendaags. Ja. ja. ja. Nou dat Foute vind boel. ik dus tenenkromend. Ja. Nou, en dan zijn de volgens... gloeilamp ook kwijtgeraakt. Ja. Ja, dat is. Nou dat is een goed punt. En dan ik kan me ook nog wel herinneren dat ik ze naast elkaar zette en dat ik dacht van, ja, is dit nou beter? Is dat nou beter? Oh ja. De uh, god de Ajax god en, en de gloeilamp. Ja, of dat de het oude Ajax of het PSV logo, een nieuwe PSV logo. Ja. Uh, maar ik vond, het, ik vond het vlaggetje is zo. Uh, nou ja, dat is zo eigen en uniek. Hè, weet je dat, is, dat moet je houden. Dat moet je erin houden. Dus dat vind ik niet. Ik, ze kwamen een paar jaar geleden met, uh, met uh, jubileum shirts. Mm -hmm. Daar stond het oude logo weer op. Kijk, dat vind ik dan wel leuk. Weet je die moet je, moet je dan beetje, wel weer gelijk aan. Je moet daarmee spelen. Nee, die heb ik dan weer niet. Nee, hm. die heb ik dan weer niet. Je moet wel bekennen, het laatste, ik heb wel het replica Europa Cup 1-shirt gekocht laatst. Dat weet mijn vriendin niet eens straks. Oh nee, nee, dat heb je nog nee, gehouden nee, nee, bij ja, deze. Nou, je moet niet alles. Nee, nee, uh, nee, nee. Is... We gaan trouwens niet schakelen met Eindhoven, oh, ja, want het is allemaal ik. al klaar ah, daar. En, uh, nee. Die platte kar moet je nog wel even heel kort uitleggen. Wat is dat met die platte kar daar in Eindhoven? Ja, dat is een soort geuzennaam. En ik, ik vind het is helemaal geen platte, platte Nee, kar. natuurlijk niet. Het is, uh... Ik Was altijd echt een platte kaart. Ja, nee, ze hebben ook stromend water. Het uh, is allemaal, uh, allemaal dikke noorden daar in Eindhoven. Maar uh, ik zag net wel wat beelden en het is wel een enorm feest. Ja. Er Stonden hele, mensen die, om twee uur Brabant al, stroomt ja, uit, ja, ja, ja. ja. Ik vind het ja. heel mooi. En, uh... Ja, Goed. Um... De tegel ligt daar, die moet jij op een gegeven moment uh, beschrijven. En daar verwachten we natuurlijk iets heel bijzonders van. Dat begrijp je wel in het geval van uh, Ja Biemans. En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunst of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. meld ik nog maar even. Via de podcast zijn we de hele dag door te beluisteren, ook s'nacht. En, uh, en we zijn ook te zien, NPO radio 1nl Ja Biemans is uh, prijswinnend art director van Volkskrant Magazine... En uh, je geniet internationaal veel aandacht. onder je geuzennaam Cover Junkie. Uh, je verzamelt via Instagram. covers van magazines over de hele wereld. en via andere platforms, dus ook een site. Mm -hmm. um. En daarmee laat je eigenlijk de evolutie zien... Hè, die printmedia nu doormaakt ja. ja. uh, ja. ja. in dit internettijdperk. En telkens weer val je, val je in de prijzen. En toen kwam daar dus die hele mooie opdracht nog eens bij. De ultieme erkenning van het vakmanschap, ja. heb ik me laten vertellen. Waar <laughs> iedere ontwerper van droomt, namelijk ja. de postzegel. Ja. Een postzegel. Ja. En dat moet je toch uitleggen, want dat is moeilijk uit te leggen... want het is met zo'n heel klein rot zegeltje. ja. Toch? Hoe moeilijk kan het zijn? Klein ja, je? Ja. Waarom is dat nou zo'n ultieme droom? Ja, het heeft iets magisch. En dat krijg je mee, denk ik, op, de, op je opleiding al. Um, en door de historie natuurlijk. Wat er allemaal al is Sint -Joost, gemaakt. Sint-Joost, daar heb je gedaan. Ik heb Sint-Joost gedaan, ja. En, um, Breda? Ja, het is dus een kunstacademie. En daar had ik ook een keer een opdracht om een postzegel te ontwerpen. Kan ik me herinneren. Um, nee, het, het het heeft iets magisch en dat heeft natuurlijk ook mee te maken... omdat je uitgekozen wordt door PostNL of door PTT vroeger om, het, om er een te maken. Mm -hmm. Je wordt uitgekozen, uitverkomen. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk de ja En het is een eer. eerste rijtje namen ja, natuurlijk, waaronder nou ja, Wim Kral. Wim Kool. Kool weer, ja. Die jij aan de muur hebt hangen, ja. nog ergens in een filmpje. Ja. Dus ja. Die, die legt dat dan even uit waarom dat zo bijzonder is. Want <laughs> dat zijn gewoon die cijfers, zegels ja. toch, van Wim Ja, Kral. precies. Die, uh, waarvan, waarschijnlijk denk jij van, nou, dat zijn de meest gangbare zegels ja. ooit. Hè, want je ziet een verloopje, er staat een hele grote twintig uh, op of een tachtig op. En uh, niks bijzonders, maar dat is wel goed in alles, hoor. Uh, Jij kijkt zeker... daar heel anders naar. Ja, dat, en, maar, ja en zeker in retrospect... Uh, denk ik van... nou, dat is... Uh, voor die tijd is dat goed gekozen, modern. 1976. Heb ja, ik, nou ja ik denk het ongeveer wel. Ja, ja 1976. Ja, ja. Want we hadden laatst een interview met Wim Krouwel... in Volkswagen Magazine. Toen uh, heb ik ook gezien... wat... Uh, uh, wat de andere opties waren, dan waren. Ze hadden verschillende opties toen. En uh, als je die nu naast elkaar zet. dan zie je ook meteen. ja, PTT toen had, heeft wel de hele goede keuze gemaakt. Ja, ja. Door, die, door, zijn, door zijn zegel uh, te kiezen. Maar nu werd jij uitgevoerd. Ja. Ja, dus ja, Door het Rijksmuseum ja. voor Oudheden. Een gelegenheidszegel noem je dat dan. Die bestaan, geloof ik, 200 jaar. Ja. Ja. En, um, en dan? Gaat het dan onmiddellijk bruisen? Rijksmuseum voor Oudheden, <coughs> Leiden. Oké. Okay. Nou, dat ja, gaat het meteen bruisen. Ja, je krijgt natuurlijk eerst de, de, de eerste ideetjes stromen binnen. En uh, waar je als eerst aan denkt... Tenminste, bij mij was dat Museum van Oudheden. Je denkt aan zand, hè, aan, uh, aan bruin. Dat, weet je, dat zijn allemaal van die clichés. Daar wilde ik dus sowieso van wegblijven. 180 graden liefst. Uh, dus ik zocht een manier om dat... Um, ja, wat eigen tijd zat te maken. Om die collectie naar deze tijd te halen. Mm -hmm. om, en, en, en uiteindelijk wat ik wilde was... en dat wil misschien elk museum hoor... maar um, dat was in ieder geval wel mijn uitgangspunt... is dat de bezoeker wordt het, het, de kunst of het kunstvoorwerp... en het kunstvoorwerp voorwerp wordt de bezoeker. Dat dat is de, de ultieme symbiose. kwam al vrij snel bij je op. Ja, dat niet? kwam redelijk snel. En uh, toen dacht je ja, van waarom niet? Want ik... Als je naar het museum gaat, het is trouwens een prachtig museum... als je daar buiten komt, uh, dan denk je echt van... ik ben even drie uur in een hele andere wereld geweest. In het verleden. Ja. ja, en het intrigeert. Want je gaat nadenken van, uh, zijn dat mijn voorvaderen? Hoe, hoe zou ik daar geleefd hebben? Mm -hmm. uh, zou ik me staan kunnen houden? Of wat zou ik gedaan hebben? Nee, dit, vind ik, dat was wel een, een. En is dit ongeveer de gedachtegang zoals die vaker gaat bij jou? Dus je, je hebt eerst de flitsen die iedereen ja. heeft: ja. van oh ja, museum van oudheden. Natuurlijk dan ga je er tegenover. Donker, tegen, bruin, doe het tegenover stellen. Ja. En dan moet ik juist het andere doen. Dat, dat is, is de gedachtegang ja. die je wilt ja. maken. Ja. Ja. Ja. Dan ga je daarheen, in dit geval. Ja, en dan krijg je weer opnieuw inspiratie. Mm -hmm. En dat blijft maar doorgaan. En toen ik daar dus uh, rondliep. Ja, je loopt in die zalen. En dan, er zijn, er zijn allemaal uh, sarcofagen, het zijn poppetjes. Het zijn allemaal ogen die je aankijkt. Toen dacht ik, ik moet iets met die gezichten doen. Dus ik heb uh, een aantal van die uh, uh, gezichten, poppetjes, maskers, uh, mummies gepakt. En daar ben ik bij gaan tekenen. Uh, want dat is ook nog wel steeds een liefde van me. En... Uh, toen zag ik het logo. Ja, dat wist ik natuurlijk wel hoe dat eruit zag. Maar ik dacht, ja, dat kan ik ook heel mooi combineren samen. Mm -hmm. hè? Want dat, dat logo van ze, die huisstijl, die bestaat uit een, een, een rode cirkel. En dacht, ja, die kan ik ook integreren. En, dan, en daardoor, juist daardoor kun je die, uh, uh, die, die elementen bij elkaar uh, brengen. Dus dat je de moderne mens nu als tekening, en dan de oude kunstvoorwerpen. Ja. En die. Die worden door elkaar verbonden door die rode cirkel. Ja. En dus dan ja. hebben we het over dat ene kleine rottige zegeltje. Waar ja, zoveel ja, ja, ja. gedachten ja, ja. achter ja, zitten. En ja. waar ook zoveel informatie in zit eigenlijk. Ja. En verschillende kunstvormen. Want de tekening, uh, de afbeelding, de ja. foto. Ja, de historie. Elke Uiteindelijk op... heb je Paul Fase, daar is die weer trouwens die laten weer? tekenen. Terwijl jij ook kan tekenen. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal maar in de. Dat mag, ik mag mezelf niet op hetzelfde niveau zetten als Paul. En uh, ik moet nog wel even erbij zeggen. Uh, want wat ik heel erg fijn vind. is om samen te werken met andere mensen. En die geef ik ook vrijheid. Dus die, die mogen voor mij ook. Uh, het is niet zo dat ik mensen in een keurslijf stop. Dat doe ik bij Volkswagen Magazine ook niet. Er heerst een soort van free spirit aanpak. Art uh, Direction is samenwerking. We is gaan samenwerking. even luisteren naar het uh, nieuws van, uh, van 8 uur. En uh, luisteraars uh, kunnen zich melden met vragen aan uh, Ja, Biemans. En ruilen kan ook nog steeds. <laughs> ja. NTO Radio 1.